met het internationaal Bij de Maasvlakte in Rotterdam is gisteren lange tijd gezocht... naar een jongen van acht die daar in zee was verdwenen. De hulpdiensten zetten onder meer drones, helikopters. Jets kiezen een duikteam in, maar die jongen werd niet gevonden. Ook op het stand bij Scheveningen is gezocht naar een vermiste zwemmer. Daar verdween een man van veertig. Ook die zoektocht leverde niets op. In Leipzig, in Duitsland, zijn meer dan twintig mensen gewond geraakt bij een brand in een reuzenrad. Twee van hen zijn ernstig aan toe. De andere raakte volgens de Duitse politie lichtgewond door de rook. Halverwege de avond vlogen twee gondels in brand. Iedereen kon eruit worden gehaald. Het festival waar de attractie deel van uitmaakte werd korte tijd stilgelegd. De oorzaak van de brand in het reuzenrad in Leipzig is nog niet bekend. In Israël zijn gisteravond tienduizenden demonstranten de straat opgegaan. Ze willen onder meer dat premier Netanjahu meer werk maakt van een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de betogers is dat de enige manier om de gijzelaars terug te krijgen. die nog vastzitten in de Gazastrook. Na schatting houdt Hamas meer dan 100 mensen gegijzeld. Afgelopen week werden in Qatar de onderhandelingen over een staakt-het-vuren weer hervat. Komende week wordt er verder gepraat. De afgelopen tijd zijn er vaker grote demonstraties in Israël. De Franse acteur Alain Delon is overleden. Dat hebben zijn kinderen laten weten aan het persbureau AFB. Delon speelde eind jaren 50 voor het eerst in een film... en werkte met grote regisseurs als Jean-Luc Godard, Luciano Visconti en Louis Mal. Vijf jaar geleden ontving hij in Cannes een eregouden palm. Zijn laatste grote rol vertolkte hij in 2008. Hij speelde toen de Romeinse keizer Caesar in een verfilming van Asterix en Obelix. Alain Delon was 88. Het weer tot besluit. Vooral in Limburg en in het oosten kan nog wat regen vallen... maar in de loop van de ochtend breekt overal de zon door. Later vandaag ontstaan er wat stapelwolken... maar het blijft wel droog en het wordt een graad of 23. Ook morgen schijnt de zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht... door de werkzaamheden aan de A2, die is dicht richting Den Bosch...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 Kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel oudje. Het was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel ooitje, er was er ook een in matrozen pak bij. En die leek precies op een jeugd, kiek van mij, weet je nog wel.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 En die was voor Louis Davids met een weetje nog wel oudje. Een opname uit 1928. De volgende plaat komt niet helemaal uit in het, uh, in het rijtje, zoals wij altijd zeggen. Oud-Hollandse hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Deze is uh, in de jaren 80 gemaakt. Een kopje koffie is het op 1 na succesvolste nummer van de Nederlandse band Efeo Heft de Kunst. Na het nummer Suzanne. De tekst van het nummer geschreven door Erik van Muizenwinkel. Muiswinkel, niet muizen, maar muiswinkel bezinkt op ironische wijze koffie als een drugs. De pure, het pure spul, dus zonder de suiker, die echter geen ergere consequenties heeft dan een natte verslaving. De muziek is van de Braziliaanse Roberto Carlos en Irmas Carlos, die in 1985 de eigen land de hit Verdi e Amarello mee hadden. De titel van het origineel groen en geel verwees naar de kleuren van de Braziliaanse vlag... Nu hoort ze nu VOF De kunst met een kopje koffie. En dat gaan we nu ook even doen. Ik sta nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een staken. Maar ondanks alles haal ik mijn doel op het gevoel. Ja, ik ben.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 en je vracht, ben je trouw, zeg ik nooit tegen jou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 Is zo vet. Niks pikken voor de lijnen. Daar mag voor ons overvallen zijn. Jo met de panio en Link met de mandoline. Kaartje met haar volkanika, ruit je met haar luidje je moet dat gelukkig zien. op, en op en Wij zijn zo op maar, wij zijn op de meren. We wat geen kerel. wij The Beatrice mm -hmm. In Antoinette The mm -hmm. Hooper, met de wandelclub. En daarvoor hoorde u Teddy Scholt met een beetje. van Zandvoort. Lokale omroever uit de Badplaatser Zandvoort. Het is druk in Zandvoort. Volgende week is het toch uh, tien keer drukker... dan dat het aantal bewoners uh, <laughs> er wonen hier in Zandvoort. Dat is natuurlijk het Formule 1 weekend. Maar dit weekend zijn ze al druk bezig. En de toeristen en de Duitsers zijn natuurlijk allemaal al in Zandvoort. Muziek. Daarvoor zit u aan uw radio gekluisterd. De heikrekels. Het is een Nederlands dansorkest uit Geldrop met Wim van Gennep als zanger. Hun bekendste is, waarom, waarom heb je me laten staan? Je bent voor mij alleen en ik wil alleen maar van je houden. De heikregels werd opgericht door Wim van Gennep. De groep bestond uit zanger Wim van Gennep, uh, gitarist Jan van der Rijt... en uh, bassist Bert Liende en toetsenist Jo van Gerven. En ook hadden ze nog een drummer, dat was uh, Jan Nijsen. De groep werd ontdekt door uh, Johnny Hoes, uh, die ze onderbracht bij de Telstar-label... Hun doorbraak werd uh, gedaan in het voorjaar van 1967 was dat met de single Waarom heb je me laten staan. Aanvankelijk was het lied uh, alleen populair in Noord-Brabant en Limburg, maar geleidelijk aan won het nummer ook landelijk bekendheid, mede dankzij de airplay van uh, toen de tijd Radio Veronica. Het nummer haalde de zesde plaats en stond 34 weken in de Veronica Top 40, wat uitzonderlijk veel is, uh, zeker voor die tijd. Maar ik heb een andere plaat voor u. Plaat die ze eigenlijk een paar jaar later hebben uitgebracht. Om precies is zijn 1971. Om deze plaat uit. nu hoort u de heikrekels met lieve meid. Lieve meid heb jij banaan op tijd. Hey ja, hey, ja ho. Jij past bij mij, zodat de kip bij je tijd. Komt toch een beetje dichterbij.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 Het leven is zo fijn We vieren feest, zolang het gaat Zolang de wereld nog bestaat Lieve meid, heb jij vanavond tijd? Hei ja, hei ja, ho Jij past bij mij, zoals de kip bij je tijd Komt toch een beetje dichterbij Lieve meid, heb jij vanavond tijd? Yeah. Oh.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 Lieve, meid, heb jij dan heet, heet, Hey, ja, hey ja, ja, ja, Zeg Zeg toch toch ja en denk nou niet langer wat wat anders he!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 Dat ook mijn vader had Wij haar gevonden, want ze is een schat Soms lijkt het wel of ik dat ik al jaren ken Toch ben ik blij dat ik haar broer liet Say okay Muziek van Cory Brokken met de messenwerper. En daarvoor hoort u Rob ten ijs met Hey Mama. U luistert nog steeds naar een lokale oproep op ZFM Zandvoort. Iedere zaterdag in de herhaling. En op zondag tussen 9 en 10 uh, de uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Het voorprogramma van ZFM Jazz, zoals we het noemen. En volgende week uh, hoop ik het voorprogramma van uh, de Formule 1. Het Formule 1 weekend in Zandvoort. En dan gaan we kijken of Max Verstappen uh, het... Uh, Beter prestatie doet dan dat hij tot nu toe heeft geleverd. Dus uh, hier in Zandvoort moet hij gewoon winnen natuurlijk. De volgende artiest is een dame waar ik ooit mee heb samen mogen werken in uh, toen de tijd nog de Watertoren. Een paar stukjes, een uh, paar eeuwen terug. <laughs> Eerst uh, zaten we nog uh, in de Watertoren, daar zijn we begonnen. En uh, uh, meer dan 30 jaar geleden en toen zijn we overgegaan naar het uh, Gasthuisplein. En uh, nu zitten we dan uh, op de Tolweg. Ria Valk, daar heb ik het over. Geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Een Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice, tekstschrijfster en schilderes. En ze geniet haar grootste bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. En ze acteerde in de tv-serie, zeggen ze En uh, schildert figuratieve kunst. En ik was laatst bij de tandarts. Bij uh, Bertje. Bertje Bouwman. Kennen we waarschijnlijk allemaal wel. En uh, die had vroeger op zijn oude locatie. Ja, ik was er al tien jaar niet geweest of zo. Als die het langer is. Maar op zijn oude locatie had hij als je op de stoel zat. Een beetje karakter, een karakteristiek van hem. Aan het plafond hangen, als je op die stoel zat... en nu in het nieuwe pand miste ik dat toch wel een klein beetje. U hoort er nu Ria Valk met Hou je echt nog van mij? Rocking Billy. Hou je echt nog van mij? Rocking Billy. Of is nu al je liefde voorbij? Heus ik twijfel nou toch wel een... Oh ja. Yeah.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 En met liefde bereid, onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ik ben met gadoertje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gegaan. Ze wat ze vrouw, ze volmaken wat ze vrouw, ze volmaken wat ze vrouw, ze volmaken wat ze vrouw ze maakten van boter een domini, een domini, pardon. In de karaké, in de karak, dominee. in de karaké, in de domini. in domini, een domini, -do -nee, een domini, een domini, een een domini, een en een domini, een In the karaksee the domini, in the karak in the kariksee the domini And doing do do do the winy, I'm doing the winy and a sister be hinky. I'm a sister beating, I'm In de kar zie de dominee, in de kar in de kar zie de dominee Een domi, dominee, een domi, dominee, een dominee We hebben zus naar wie, En we zussen die, die, die, en we zussen die, die. Die, die En ze maken van boter een kastelein, een kastelein, bordels Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein Zijn je takken, zij je pakken, zij het toverheks Zij je takken, zij je pakken, zijn je toverheks In de karak in de karak zie de domini, in de karak in de karak zie de, de domini. En, en, en, en, en, en, en, en ze maakte van boter een barona's, een baroness barona's. En de sweeter en de sweeter zijn de barona's, en de sweeter en de sweeter zijn de barona's. Zei de kastelein, uurspedalen, uurspedalen. Zei de kastelein. Zei je pakken, zei je pakken, zei de toverheks. Zei je pakken, zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de Karre, in de kark, zei de dominie. In de Karre, in de kark, zei de dominie. Andomie, dominie, andomie, dominie. Dat was Wim Zorreveld met uh, Katootje en daarvoor Eindje met Mama. En de volgende formatie zijn er voor Rajo's, een Amsterdamse zanggroep... die eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers van de Everly Brothers... The Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. En uh, ja, ze hebben een heleboel leuke plaatjes gemaakt. Ze hebben zelfs in het uh, voorprogramma gestaan van de Rolling Stones... in het Koerhuis in en Dat was uh, ergens in uh, 1964, ja. Ja, mijn geheugen uh, moet ik af en toe een beetje graven. U hoort ze nu de voorraaio's met... Waarom loop je mij op straat voorbij? Waarom? Waarom, waarom? Is ben hier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 Zoet tegen 9 uur procent. Want de groep met licht en maan? Zal je mij niet laten staan? Het komt mij voor dat jij wat wispelduren bent. Ja, ja.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 Rendez-vous bij het licht maan. Hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heus? Denk eraan. Rendez-vous bij het licht der maan. Ajoen, ajoen, ajoen, en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 oud-Hollandstalige muziek. Af en toe wijken we daar een beetje vanaf. Maar eh, voornamelijk de muziek wordt eh, beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedankt we voor. En de volgende plaat is een plaat die regelmatig in dit programma gedraaid wordt. Ik probeer een beetje af te wisselen, maar het blijft een leuk plaatje. De drie Kets was een muzikaal nederlands comische trio afkomstig uit eh, Rotterdam. Oorspronkelijk bestond het trio uit Henk van der Leep, Ger van der Ringelstein en Martin Bijkerk. En Martin eh, werd later vervangen door eh, Ton eh, Ravensloot. En eh, ja, het bekendste hier van het, van het trio was het nummer Het Autootje, een B-zijde uit 1963, dat in 1973 hiervan een afgeleide versie heeft met We mogen op zondag niet meer rijden met het autootje. Ja, dat was de autoloze zondag, hè. Nu hoort ze nu de drie zakets met het autootje. We hebben een ongeluk gehad met het autootje, met het autootje, met het autootje.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 maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht. Nu gaat die naar de sloop, is al zo troes de koop. We hebben een orgelijk gehad, met het teutertje. To met het teutertje, to met het to We Gebeurde hier midden in de stad, met het teutertje. To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 zo gaat het om en mijn hart dat gaat van je rom, bom, bom. het is haast een liedje zonder woorden, bloem, bloem en mijn armen woorden, Want Ik ben nu al een post van verliefdheid sprakeloos. Tja, wat kun je ook verwachten? Ik slaap al vele nachten niet zo best. Jij bent Deed in mijn gedachten? En dan lijkt mijn hartje wel een dans, orkest, pom, bloep, bloep, net als de gitaren. zo, zo, net als alle staren. Roem, roem, roem zoals het trom. Maar je reek naar mij niet om. Dit is dit maar, bloep, bloep, waarom?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 Ik heb mooie tulpen, ja, en narcissen. Ze komen vers van de veilingen klizen. Dan heb ik rozen die rooien en winnen. Zeg het met bloemen, ze spreken tot een hart. Ik heb bloemen voor verloofden en ze zeggen ik heb je lief voor en die er al beloofd. Plein voor het station In tussen de bloemen Ja, dat waren Helma en Selma. En ik heb mooie tulpen. Ja, daar staan we bekend om in Nederland. Hè? de tulpen. Zet ons zo ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Volgende week de herhaling. Misschien, ik weet het niet zeker. Misschien zitten we ook live natuurlijk vanaf uh, het Safety Park in uh, Zandvoort. Natuurlijk het Formule 1 weekend volgende week. En. Uh, ik hoop dat ik zondagochtend in ieder geval mijn uh, programma mag presenteren voor u. Dus het wordt weer een leuk programma. En allemaal in het teken van de, de Formule 1. Nou ja, de Formule 1. Gewoon gezellige muziek om een beetje op te warmen voor uh, de Formule 1. Als u daarvan houdt natuurlijk. En ook als u er niet van houdt is de muziek zeker heel gezellig. De laatste plaat is uh, Over Zandvoort. Ook geen platen tussen de jaren 30 en de jaren 70. Maar de uit 1986 is die uitgebracht. Voor het gewoon een leuke plaats. Het is uh, de debuutsingle en enige grote hit van de Nederlandse band de Pasadena Dream Band. U hoort ze nu met Hey ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. Zometeen veel plezier met CFN Jazz. En ik zeg tot de volgende keer. Tot ziens.